Mark Hokker met het NOS Journaal. Afgelopen maand is er ruim 16 miljoen euro subsidie aangevraagd... voor de bouw van woningen speciaal voor vluchtelingen. Het kabinet hoopt dat duizenden vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning... straks sneller kunnen doorstromen van een asielzoekerscentrum naar een woning. Het idee is dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen daardoor niet nog langer worden. Zakenman Koen Everink is door een misdrijf om het leven gekomen, dat bevestigt de politie. Hij werd vanochtend doodgevonden in zijn woning in Beeldhoven. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De zakenman werd bekend nadat hij in 2012 op een feest was mishandeld door kickboxer Badr Hari. Bronnen zeggen tegen de NOS dat Everink zich nog altijd bedreigd voelde. De drie rechters die de zaak tegen PVV-leider Wilders gaan doen, zijn geen lid van een politieke partij. Dat was voor de rechtbank Den Haag een belangrijke voorwaarde, omdat het gaat om een proces waarbij een kamerlid betrokken is. De zaak gaat over Wilders' uitspraken twee jaar geleden, toen hij zijn achterban liet scanderen dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn. De Italianen, Fransen en Britten bereiden een grote militaire operatie voor in Libië. Er zouden maximaal 7.000 militairen naar het land worden gestuurd om de opmars van IS te stoppen. Het grootste deel zou bestaan uit Italiaanse militairen. Daarmee wordt het voor Italië de grootste militaire operatie sinds 1943. Poker is toch een kansspel en geen behendigheidsspel, oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. De rechtbank in Amsterdam sprak een tijd geleden drie mannen vrij... die zonder vergunning een pokertoernooi hadden georganiseerd. Hun advocaat voerde toen met succes aan dat pokeren geen kansspel is... maar vooral een behendigheidsspel. Het Hof denkt daar dus anders over. Het weer, een gebied met neerslag, trekt geleidelijk noordwaarts. Komende nacht zijn er opklaringen en soms nog wolkenvelden. Plaatselijk ontstaat mist en de temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met kans of regen of sneeuw. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Weer terug voor het tweede uur Zandvoort draait door, maar dan anders. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. We starten een tweede uur vrij rustig met George Michael en Freedom. en derde vrijdag van de maand een zwingend avondje uit in Krancafé XL. Naast de maandelijkse optreden van onder andere Intalessa en de Krocht... heeft Zandvoort een schitterend podium bij. In een ongedwongen sfeer kan in Krancafé XL aan de Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten... op elke eerste en derde vrijdag van de maand. Van half negen tot half twaalf. Op 4 maart, dus vanavond, zal het unieke Hanemse jazz echtpaar Vivian en John Mulder optreden. Bijgestaan door trompetist Eduard Blans en drummer Menno Veenendaal. De tijd is, zoals ik al gemeld heb, half negen tot half twaalf. De kosten zijn gratis. En het is Kran Café XL Kerkplein nummer 8. Telefoonnummer 023 5712 252. En de website www.krancaféxl.com. Nummer L Se L. una bella canzone A een piovere amore Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte bastasse già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più, se bastasse una vera canzone. Per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. A tutti quelli che sono bezwaren, dat zijn a tutti quelli che non hanno dat ancora niente, e sono zijn allemaal bezwaren, Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre da soli. colore più vivo che mai dedicata a tutti quelli che sono allo sbando dedicata a tutti quelli che Aan tutti quelli che, het moois controppo En dat tempo moois is, dentro, oh. in ogni senso, En dat het moois is, dat het De Ladies' Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken... en nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in Ladies' Night zijn wisselend van thema. Van romantische komedie tot musical tot tradentrekker. Dus laat je verrassen. En deze maal is het Rokjesdag. Op Rockjesdag gaat een ensemble van singles op zoek naar de waarde. Maar hoe vind je dat nu Date topsport is? Workaholic Marijke en haar beste vriendin Danielle besluiten zich in te schrijven voor Love Bites. Een speciale kookworkshop voor singles. Ook de knappe studenten, Rens, heeft zich aangemeld. Hij wil zoveel mogelijk dates scoren. Iets wat de onhandige dierenverzorger Edwin nog nooit is gelukt. Iris is net verloofd met bereid om haar huwelijk op het spel te zetten voor één laatste flirt. Wanneer de beste vriendinnen Marijke en Danielle tijdens de workshop ruzie krijgen om één man... lijkt de avond te ontsporen. Maar er blijkt wel degelijk zoiets te bestaan als echte liefde. Zelfs voor Rens. Je moet er alleen voor openstaan. Kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa in Circus Zandvoort online. www.circuszandvoort.nl en de tijd is 19.30 uur 30 tot 22.30 uur, Zandvoort gasthuisplein nummer 5. Het telefoonnummer is 023 5718 686. En zoals ik al vermeld heb, de website is www.circuszandvoort.nl. <zijde> This is not a puppy love Zandvoort heeft ook dit jaar weer een aantal grote evenementen in huis. Die worden vorig jaar gepresenteerd onder de noemer Big Five. Die naam is nu veranderd in Zandvoort Specials. pvv directeur Lana Lemmerts legt uit, de Big, Big Five zegt vast aan vijf evenementen. En het kan best zijn dat het deze keer zes of zeven zijn. Dat zit je met Zandvoort Specials niet zo vast aan die vijf. In 2016 zijn gekozen voor Zandvoort Specials. Het weekend van de Runners World Zandvoort Run, de race-dagen Drive bij Max Verstappen... de DTM, het EK Zandsculpturen en de Historic Grand Prix. De eerste evenement dat onder Zandvoort Specials valt... is het tweedaagse sportvertein op 19 en 20 maart. Dat wordt georganiseerd door de Champion. En maar liefst vier evenementen omvat. Op zaterdag de 30 van Zandvoort voor de wandelaars... En de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort voor de mountainbikers. Op zondag staat de Runners World Zandvoort Run en op het programma de hardlooptocht over 12 kilometer, alsmede de omloop van Zandvoort. Een tocht voor tour- en racefietsers. Al deze sportevenementen trekken jaarlijks, behalve een groot aantal groep deelnemers, ook veel aanmoedigend publiek. Zodat twee dagen gezellig druk beloofd te worden in het dorp. Zeker als het een beetje goed weer is, Op hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Het was vandaag nat en grijs. Het neerslaggebied draait langzaam naar, het, naar het zuid, naar het noordoosten. Eerst valt ook natte sneeuw. Maar uiteindelijk gaat het over in regen. Daarbij kan het behoorlijk waaien uit de zuidoostelijke richting en wordt het slechts 4 tot 6 graden. Tegen de avond zwakt de wind sterk af. In het zuidwesten en later ook in het westen klaart het op. In het noorden valt het middernacht regen. In het zuidwestelijk helft gaat het in de nacht op de meeste plaatsen enkele graden frietsen. Terwijl de temperatuur in het noordoosten ditmaal rond het Friesburgstag stagneert. In het weekend bestaat het weerbeeld uit maartse buien, bewolking en af en toe zon. Overdag is het 6 tot 7 graden en in de nacht vriest het op vele plaatsen 1 tot 2 graden. In de loop van de volgende week gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog. Kellingstone is opnieuw, Kellingsteen sorry, is opnieuw door de KNVB geselecteerd... voor het vrouwenelftal van 19 jaar. Afgelopen week kreeg de Zandvoortse goalie te horen dat ze geselecteerd is... om met het Nederlands elftal mee te gaan naar Spanje... voor een oefentoernooi in La Manga, aan de zuidkust van het Liberische eiland. Dit toernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 8 maart... en komt zeer gelegen in de voorbereiding voor de elite-ronde... Voor de kwalificatie van de EK in Slowakije. Met worden verdiend en de begint aan 1 april in Nederland zal worden gespeeld. Final Four is de laatste beslissende wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elke punt van belang zijn om te bepalen wie zich winterkampioen mag noemen. De wedstrijd wordt verreden op zaterdag 5 maart en vormt de laatste wedstrijd van de Winter Endurance Kampioenschap. In het Winter Endurance Kampioenschap kan elk equipe meestrijden om de wintertitel. Men hoeft niet per se de snelste auto te hebben. Wel moeten de coureurs de strijd om elke seconde. Om zo de zegen te pakken in hun eigen divisie. De toegang van de Final Four is gratis. Bezoekers die met de auto naar Zandvoort reizen betalen wel 6 euro voor het parkeren van hun auto. Nou, het is Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En de website www.circuitparkzandvoort.nl De Dijk. De Dijk ontplukt. Dat is met ei. De geweldige band van 4 van de 125 jaar Wapen van Zandvoort feest... maar dan klein, intiem en akoestisch op de zondagmiddag in het Wapen van Zandvoort. De entree is gratis. Na het optreden mogelijkheid om een lekker hapje te eten in ons gezellig restaurant. De datum is 6 maart. De aanvangstijd is 5 uur. Wapen van Zandvoort Gasthuisplein nummer 10.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 Mijn twee uur zitten er weer op. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Zelfde tijd en dezelfde presentator. Een heel prettig weekend. En vooral, hou het gezond.